6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Steeds meer problemen door sneeuw. Meisje uit Bijlen weer terecht. En staatssecretaris wil nog deze maand plan vieren. Het weer vanavond en vannacht sneeuwt het in het midden en noorden van het land nog wel een tijdje stevig door. In het zuiden wordt het geleidelijk droger. Door de wind is er vooral in het noorden kans op sneeuwjacht en vorming van sneeuwduinen. Morgen dan, overdag sneeuwt het in het noorden nog lang door en blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit nog wat motsneeuw en liggen de maxima rond het vriespunt. We gaan eerst even snel naar Rode JC tegen NEC in Kerkrade. Frank Wielaert, we hoorden net nog in het slot van langs de lijn dat er werd gescoord. Ja, dan ben je alleen nog de doelpuntenmaker uh, natuurlijk die je graag zou willen horen. Ik 20 weet, minuten he? is het nog uh, te gaan. Het is 2-0 geworden voor Rode JC. Lebedinski miste een enorme kans, het leverde slechts een hoekschop op. Wielaert legde die goed terug bij de tweede paal op het hoofd van de jonge Pol. Die zijn eerste basisplaats bij Rode JC bekroond met een goal. Zijn tweede doelpunt op rij alweer in deze competitie. En Lebedinski zorgt voor een vroege beslissing in deze wedstrijd. Want ik zie NEC niet zo snel terugkomen. Die laatste twintig minuten in Limburg. 2-0 dus voor Roda. Frank Wielaert. Gaan we door naar de sneeuw. Want op steeds meer plekken veroorzaakt het overlast. Schiphol denkt dat de komende uren de vertragingen toenemen. En ook op de weg hebben automobilisten te maken met vertragingen. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de situatie op de wegen? Nou, we zien op dit moment aan het begin, zeg maar zo, wat zitten we, zes uur? Dat het drie keer zo druk is als normaal voor een zondag. Nou ja, dat is te begrijpen natuurlijk vanwege de sneeuwval. We zien dat de mensen gelukkig hun rijgedrag aanpassen. Ze rijden rustiger, houden meer afstand. Maar dat houdt automatisch in dat het daar wat druk is op de weg. Dan lijkt het veel file, maar er staan wat minder auto's in. Er zit gewoon wat meer lucht tussen. Omdat mensen meer afstand houden, nee. Ja, meer afstand en heel goed natuurlijk. Nou, heeft u flink gestrooid en geschoven ook. Maar toch blijft die sneeuw liggen. Ja, want wat je ziet is inderdaad, om, uh, wat wij doen is, we zijn al heel vroeg, al, al uh, gisteren en vanmorgen, heel vroeg zijn we gaan strooien, preventief, om zout op de weg te hebben voordat de sneeuw komt. Maar wat je ook ziet is, voor een optimale werking moet het, het zout mengen met de sneeuw. Dus je moet enig verkeer hebben. Nou, als het dus blijft sneeuwen, wat we nu zien voor vanavond en vannacht... En vandaar dat we ook wel uh, de, de, de weggebruiker daarvoor waarschuwen is dat het heel moeilijk voor ons is om de weg helemaal goed schoon te krijgen. En vandaar dat er dus ook wel vanavond, vannacht, maar ook morgen richting de ochtendspits voor de weggebruiker hinder uh, kan, uh, kan zijn op de weg. Ja. ja. Wat kunt u aan voor morgen? Want dan is het veel drukker, wordt het veel drukker? Ja, nou kun je het aan. We gaan in ieder geval met man en macht, in ieder geval gaan we vannacht, daar zijn we nu al mee bezig, maar ook vanavond en vannacht gaan we door met, uh, met onze 500 strooiwagens, uh, waar ook een, een sneeuwschuif op zit, met 350 sneeuwschuif de weg op, om de weg zo optimaal mogelijk te krijgen, maar helemaal garanderen uh, dat het optimaal bereidbaar is. Ja, dat, dat wordt wat lastig, want het, we zijn afhankelijk van... Hoeveel sneeuw er valt, en dat is moeilijk in te schatten, daar hebben wij geen invloed op. Wij doen alles wat we kunnen, maar we zijn afhankelijk van de weergode in dit geval. En wat adviseert u mensen die morgen de weg op willen of moeten? Nou, ik zou willen zeggen, in ieder geval, vanaf, hou vanaf dit moment al als je morgen de weg op moet, hou nu alvast de verkeer- en weerinformatie in de gaten... En voordat je de weg op gaat, ruim voordat je de weg op gaat, vergewis je van, van hoe is de situatie op dat moment, op, dat, op die plek waar je in het land bent. Want er zitten natuurlijk regionaal zitten grote verschillen. Misschien dat je in het zuiden wel kan rijden en in het noorden weer niet. Dus voordat je de weg op gaat, uh, vergewis je goed van de verkeer- en, en, en, en de weersinformatie. En in, in ieder geval, voor het hele land geldt wel, uh, pas je rijstijl aan onder die winstomstandigheden, houd afstand, wissel niet te veel van rijstroken, eh, rij niet te hard. Eh, hou er rekening mee, zeker in de ochtendspit, dat de reis wat langer kan duren dan dat je gewend bent. Eh, Word er niet onrustig van. En ook als laatste zou ik willen zeggen, omdat we zomaar samen met zoveel honderden auto's op de weg zijn, eh, als, als om de gladheid te bestrijden geef die mensen de ruimte. Dus als je sneeuwschuivers ziet, als je strooiwagens ziet... geef die mensen de ruimte, zodat ze door kunnen. maar ze doen ten slotte voor de weggebruikers. Ga niet bumpen kleven of uh, probeer nee, in te halen. Probeer, probeer, ja. Precies, probeer ook niet in te halen probeer er niet tussendoor te gaan, want dat is heel hinderlijk. Uh, ja, het, het kost misschien even wat tijd... Maar die auto's rijden toch altijd nog met een redelijke snelheid. Ze rijden, ik, ik weet niet precies, maar ze rijden misschien wel, wel 50, 60, 70 kilometer per uur. Dus, maar blijft de achterrijden gaat er niet tussendoor. Want er ontstaan soms levensgevaarlijke situaties door en nee. daar is niemand bij gebaat. Dank Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Ook de NS heeft last van het weer. Op verschillende plekken zijn er wisselstoringen. Morgen geldt opnieuw een aangepaste dienstregeling vanwege de sneeuwval. Reizigers moeten rekening houden met volle treinen en extra overstappen. Dan verslaggever Joris van der Kerkhof. Die is uh, voor ons de weg op gegaan. Joris, waar rij je nu? Ik rij de buurt van, uh, van Dordrecht uh, naar Brabant uh, toe. Op de A16... Uh, en ik ga denk ik zo het water over. Maar daar, gelukkig zit er een brug over. Een brug overheen. toch, ja. <laughs> uh, en ik rij 47, 48, terwijl ik hier 70 mag rijden. Het is dus, dus, wat net de meneer van Rijkswaterstaat zei, het is, het is, het is, het is druk. Veel drukker dan, uh, dan normaal op een zondag. En uh, ja, wat eigenlijk wel jammer is, um, een uur of vijf geleden uh, reed ik de andere kant op. En toen was alles prachtig wit. En nu is dat witte helemaal zwart aan het worden. Ja, ja. En, en, en, en Dan voelde het wel een beetje smerig. Maar uh, op de hele weg gebeurde wel... Uh, waar die meneer van zei dat dat niet gebeurde... er waren wel... Uh, toch wel met andere chauffeurs die heel veel haast hadden en slingerend um, links en rechts uh, aan het passeren waren. Nu hier op de A16 ja, is het waarschijnlijk zo druk dat je, er, uh, dat je ook nauwelijks meer kunt, kunt inhalen. Um, de borden aan de weg geef, bovenop de weg geven nu aan dat je maar 50 mag rijden. En dat doet iedereen netjes. Niet omdat ze zich nou per se aan die snelheid willen houden, maar het kan gewoon niet harder. Ze kunnen niet anders. Dankjewel en doe voorzichtig verslag even Joris van de Kerkhof. 15-jarige meisje uit Beilen dat sinds dinsdag werd vermist is gevonden. Volgens de politie werd ze in goede gezondheid aangetroffen op het centraal station van Den Haag. Vrijdag stuurde de politie een opsporingsbericht rond. Na het bericht kreeg de politie tientallen tips binnen wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. En waarom het meisje was weggelopen wordt volgens de politie nog onderzocht. De prijs voor Nederlandse fotojournalistiek, de zilveren camera, is vandaag uitgereikt in Den Haag. De winnaar, zilveren camera 2012, is Serie Aleppo Eddie van Wessel. Eddie van Wessel. Ruud Gissendijk, voorzitter van de jury. Achter op het scherm zijn de foto's te zien van de winnaar. Uh, waarom heeft deze serie gewonnen? Nou, Eddie, Eddie van Wessels, die, uh, en dat doet hij eigenlijk al twintig jaar, uh, is een uh, journalist die uh, heel erg op eigen initiatief werkt, niet in dienst van een krant is, maar naar het buitenland gaat en met gevaar voor eigen leven, zeker nu in Syrië, zeker deze serie in Aleppo, uh, een, een, een huiveringwekkend portret maakt van een oorlog. Want wat laat de serie zien? Nou, de serie laat zien uh, hoe uh, met name burgers uh, worden getroffen door die oorlog. En we zien, en dat is eigenlijk het, het, het, het centrale beeld van die serie, een man, uh, zien we op zijn rug, gewond. De camera kijkt eigenlijk in de ogen van die gewonde man en we zien de dood in zijn ogen. Kritiek op het afgelopen jaar op de zilveren camera was... Ja, het is misschien niet journalistiek genoeg de prijs. Met deze serie is het tegendeel bewezen. Nou ja, absoluut het tegendeel bewezen. Kijk, Syrië is een mondiale politieke, militaire kwestie. We weten allemaal dat het voor fotojournalisten ongelooflijk moeilijk is om daar te opereren en naartoe te gaan. En uh, misschien kun je zeggen dat er in Nederland de afgelopen jaar... Zijn er natuurlijk geen grote, spectaculaire dingen gebeurd... Uh, die uh, knetteren, spetterende foto's opleveren. Dus moeten we maar naar het buitenland? Uh, nou ja, dus moeten we maar... Uh, uh, de zilveren camera is een, een prijs voor binnen- en buitenlandse journalistiek... gemaakt door Nederlandse fotojournalisten. Uh, dus ik denk dit jaar heel terecht dat het een buitenlandse serie is. Nou, is hij zo gericht op het buitenland dat hij niet bij de uitreiking is? Hoe jammer is dat? Uh, ja, het, het, het, het, het, het, het, een, een mooier... Tegenstelling kan je eigenlijk niet wensen, want hij is nu uh, net gebeld... Uh, en dat hij in uh, Zweden bezig is om daar uh, elanden uh, te fotograferen. Totaal nou, tegenovergesteld. Een de tegenstelling kan je eigenlijk niet uh, bedenken. Ik wil je namens iedereen hier in de zaal van harte feliciteren... en de de camera komt ooit jouw kant op. Feliciteerd! Een reportage van Mark Hamer. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De deelstaat neder is vandaag naar de stembus gegaan. Het zijn de laatste deelstaatverkiezingen... voordat de campagnes voor de landelijke verkiezingen van start gaan in Duitsland. Correspondent Wouter Meijer... Ja, zojuist zijn de stembureaus gesloten. Is er al een eerste exit poll? Ja, de exit polls van de Duitse omroep eh, zeggen nu dat de CDU, de partij van Merkel, die ook in neder regeert, eh, wel de grootste blijft, maar flink wat stemmen verliest. Ze verliezen van 42% naar 36. Eh, de SPD, de grootste oppositiepartij, krijgt er 2% bij. Die komen op 32, dus blijven toch flink kleiner dan de CDU. Eh, dat valt eigenlijk mee voor de SPD. Men dacht dat daar de campagne helemaal niet zo goed ging, maar dat valt dus erg mee. Eh, alleen is er nu een nek-aan-nek -nek race tussen de de twee mogelijke coalities. De huidige coalitie die daar zit, CDU plus de Liberalen, komen samen op 68 zetels en maar eentje minder voor de SPD en de Groenen. Dus dat kan in de loop van de avond ook nog best veranderen. Dat blijft erg spannend. Ja, wat vooral spannend was ook de Liberalen, de FDP, of die überhaupt de, de, de, de, de kiesdrempel van 5% wil halen. Is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. En dat is de grote verrassing van deze avond... dat de FDP er zelfs stemmen bij heeft gekregen... vergeleken met vijf jaar geleden, van acht naar tien. Dus ze zijn dubbel over de, over de kiesdrempel heen gekomen, zou je ja. kunnen zeggen... met tien procent, wat niemand verwacht had. In de peilingen stonden ze ja, drie, vier en soms vijf. Uh, dat is heel belangrijk, want ze zijn de coalitiepartner van de CDU. Dus de CDU kan wel de grootste partij zijn... maar als ze niemand hebben om mee te regeren... belanden ze alsnog in de oppositie. Dat geldt ook landelijk in Duitsland. Uh, uit de eerste peilingen van, van de Duitse omroep blijkt dat de afgelopen dagen eh, ongeveer 1 op de 3 mensen nog hebben bedacht waarop ze gingen stemmen. De meeste mensen dat misschien pas op het stemrokje hebben gedaan. Dus een, het kan heel goed zijn dat een groot deel van het CDU-aanhang, daarom zijn die ook zo achteruit gegaan, strategisch heeft gestemd. Alleen is die beweging een beetje uit de hand gelopen. Er zijn heel veel mensen overgelopen uit solidariteit naar de liberalen. Correspondent Wouter Meijer. Staatssecretaris Mansveld van Verkeer wil dat de NS... en de Belgische vervoerder NMBS voor het eind van de maand... reizigers een alternatief bieden voor de falende hogesnelheidstrein FIRA. De alternatieve treindienst moet gaan rijden... totdat de dienstregeling van de FIRA weer betrouwbaar is, zegt Mansveld. De NMBS twijfelt over de toekomst van de FIRA. Dat zei NMBS-bestuurder De Schemaker tegen de VRT. Hij overweegt de bestelling van drie vira treinen bij de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda te schrappen... Wat er nu de voorbije pakweg 7, 8 dagen naar voren is gekomen, dat is hallucinant. En we gaan er ook heel, heel dringende, brutale maatregelen moeten nemen, ook naar de constructeur toe. En morgen is er een raad van bestuur samengeroepen van de NMBS om de verschillende opties die we hebben te belichten. We hebben er de voorbije dagen aan gewerkt, samen met de Nederlandse collega's. En ik heb daar een duidelijke aanbeveling. Er zijn verschillende opties, maar ik zal een duidelijke aanbeveling aan onze raad van bestuur geven. De VIRA werd vorige week uit de dienst gehaald omdat treinstellen door sneeuw en ijs beschadigd waren geraakt. Sport. Opnieuw heeft de renner uit de voormalige Rabo-ploeg bekend doping te hebben gebruikt. Mark Lots had al toegegeven dat hij over de scheef was gegaan in zijn tijd bij Quickstep. maar nu heeft hij dat ook over zijn periode bij Rabo opgebiecht. De verhaal komt een dag na de bekentenis van Danny Nelissen. Alleen zegt Lots op eigen houtje te hebben gehandeld en werd hij niet aangemoedigd door de ploegleiding. Nee, dat was nee, niet door de ploeg aangemoedigd ik. Nee, nee, nee, helemaal niet. Als jij, wat uh, zou willen hebben, dan, dan kun je dus wel uh, wat aan, aan artsen vragen. Dat lijkt me ook, ook het beste denk ik. Dus, maar het is niet dat ze zelf naar je toe komen van uh, luister lotsje moet jij doen, want uh, uh, anders gooi je uit de ploeg of zo. Dus. En, en ten tweede, ik was, uh, ik, ik was een knecht, hè, dus uh, ik hoefde maar een beetje hard op kop te rijden en, uh, en mijn kopmannen moesten dat afmaken. Vandaag natuurlijk de enige echte klassieker in het Nederlandse voetbal, Ajax-Feyenoord. Het werd een eenvoudige prooi voor de Amsterdammers. Halverwege ging Ajax al met 2-0 aan de leiding om op 3-0 te eindigen. Opnieuw verloor Feyenoord royaal van een andere titelkandidaat. Ronald Koeman twijfelt daarom of zijn ploeg wel een titelkandidaat zelf is. Nou, dat geeft wel aan dat we, dat we in dat opzicht tekortkomen. Want uh, eigenlijk was dit eerst half uur parallel aan de wedstrijd van Twente. Waarin wij misschien wel meer balbezit hadden. en uh, Alleen het gaat om de momenten. En uh, dat is de kwaliteit van Ajax. Maar ik vind ook, en, en, en dat vind ik wel hard. Maar ik wil dat wel zeggen, dat we ook door eigen fouten uh, 3-0 hebben verloren. Want uh, ja, we, zelfs met 10-man uh, penalty uh, kun je terugkomen in de wedstrijd. Nou, en dat, ook dat zelfs niet uh, konden, we, konden we maken. Dan nog andere wedstrijden. FC Groningen, FC Utrecht 0-2. Willem 2, Ado Den Haag 1-1. En Rode JC tegen NEC is in de slotfase beland. Frank Wielaert. Zes minuten nog. 2-0 voor Rode JC. En NEC heeft wat gewisseld. Speelt achterin 1 tegen 1. En gokt dus alles op de aanval. Maar moet nog twee goals goed maken. Eén kans hebben we gezien. Leroy George een schot uit de tweede lijn. En daar had Courto nog alle mogelijke moeite mee om dat schot te keren. Hij tikte hem uiteindelijk nog maar net over de achterlijn. Nu het Roda dat aanvalt. Heeft natuurlijk wel wat ruimte. Maar NEC inmiddels massaal teruggeplooid om zo snel mogelijk de bal weer te veroveren. Roda won zijn laatste wedstrijd voor de winterstop. En gaat nu zijn eerste wedstrijd na de winterstop ook winnen. En die punten kunnen ze goed gebruiken. Want ze staan heel diep weggezonken in de eredivisie. Een dure nederlaag ook voor het toch wel redelijk geplaatste NEC in Limburg. 2-0 staat het voor Roda. In de Eredivisie gaat FC Twente nu aan de leiding. Met één punt voorsprong op PSV en Ajax. En onderin blijft Willem II, de hekkensluiter. Freek van der Wart is in Malmö Europees kampioen shorttrack geworden. De Nederlander won op de slotdag zowel de 1000 als de 3000 meter. En bij de vrouwen veroverde Jorien Termors het brons. De Adriana Fontana werd voor de vijfde keer Europees kampioen. Verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Vooral in de Randstad rijdt het verkeer op veel plaatsen langzaam... maar ook in het midden en zuiden van het land... heeft het verkeer veel vertraging door de sneeuw. Er zijn relatief niet veel ongelukken gebeurd. De langste files staan op dit moment in totaal zat er 40 kilometer. De langste staan op taal 1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Graasmeer en Muiden, 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam is het druk op de A10 Oost en Zuid... richting Den Haag tussen Watergasmeer en Osdorp staat 8 kilometer. De andere kant op, richting Amersfoort, verknoopend watergasmeer 6 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. De sneeuw zorgt dus voor problemen op de weg. En Rijkswaterstaat verwacht ook voor morgen moeilijkheden. Morgenochtend tijdens de ochtendspits. Vijfdejarige meisje uit Bijlen, dat sinds dinsdag werd vermist, is gevonden. En staatssecretaris Mansveld wil voor het eind van de maand weten... dat de Nederlandse en Belgische spoorwegen gaan doen met de Vira. Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Zo, deze kan weg. Even kijken, ja, die kan ook weg. Ja, die, die, erbij. De deze gaan we bewaren, want die is van mijn overgrootmoeder geweest. Ah, dat kan je nog ruiken. Deze, nou, weg, hup, ook weg. Deze, twee. Ah, die mogen blijven. Dit exemplaar is mooi van kleur, die houden we ook. Ach, weet je wat? Flikker die hele bliksemse boel maar weg. Opgeruimd staat netjes. Wie niks bewaart, heeft ook geen zorgen. Alleen Marten Minkema. Die houden we erin. Ja, ik zie het hier nog. Er is de afgelopen decennia, de voorbije eeuwen... vreselijk veel verzameld in Nederland. En uh, al die schilderijen, meubels, camera's en wat dan niet... daarvan is maar een klein stukje te zien, een paar stukjes te zien... in de musea. De rest van al die objecten staat in honderden opslagplaatsen, depots door het hele land. Maar nu het geld krap wordt, slaat het ontzamelen toe. De musea hebben geld nodig en ja... Kunnen klimaatregelingen in hun uh, depositie meer betalen? Het onderhoud van al die spullen? Maar ja, dat ontzamelen, dat gaat zomaar niet. He, daarover deze week in Studio Itzerda over ontzamelen. En te gast hebben wij Richard Hessink, veilingmeester. Welkom. Goedenavond. U heeft uh, heel veel mensen in het verleden al uh, geholpen met het ontzamelen. He, met het kwijtraken van de spullen. Ja, wij zijn eigenlijk uh, recyclers. Dus het is niet zozeer dat we dus verzamelaars of ontzamelaars zijn, maar we helpen mensen dus spullen wat normaal op een uh, depot zou terechtkomen. Een uh, nieuw huis te vinden. Klassieke Italiaanse motoren, oud wapentuig. Uh, Rijtuigen, nou, het maakt niet uit. maakt niet uit. U zult toch heel erg blij zijn met. Uh, ja, met dat ontzamelen, dat er wat vrij gaat komen... dat er wat los wordt geschud. Zolang het over 17, 17e oude meesters gaat... of over kostbare kunstvoorwerpen natuurlijk wel... maar dat zal wel meevallen. U, u, u bent niet, niet alleen maar blij ermee, begrijp ik? Nee, het is natuurlijk zo. Dus ontzamelen, dat is natuurlijk een stuk cultuur wegdoen... waarvan je niet weet of het over 100 jaar wel kostbaar is... of wel uh, grote publieke belangstelling treft. Uh, verzamelen, uh, ontzamelen... Kijk... Als een kennis van mij volgende week... zijn collectie Tweede Anse Wasmachines uh, afstoort naar het museum toe... en er zou een nieuw depot voor gebouwd moeten worden... voor de wasmachines waar niemand op zit te wachten... kan ik me heel goed voorstellen dat het museum zegt... laten we er klein geld van maken en het kleine geld gebruiken... voor nieuwe aankopen, oké. Okay. Maar uh, het ontzamelen van belangrijke kunstvoorwerpen... zal ja. nog een beetje meevallen, dacht ik. Ja, maar dat is toch wel zo fijn? Dan blijft het in het publiek domein. Uh, dat is jammer. Men zou daar Hoezo? meer actiever moeten zijn met tentoonstellen en actiever moeten zijn met, uh, met uh, exposeren. maar ja... Uh, de meeste, uh, meeste musea is eigenlijk een, uh, een soort uh, sprookjeskasteel voor de heren directeuren die daar van een weekend uh, pumpelen en de weekend chips eten, terugkomen op de maandag en zich dat... terugtrekken in de grote kantoren. En dan het eigenlijk wel goed vinden met een uh, goed betaalde baan. Dat, uh, is, dat, is, dat, is, dat is wel een hele duidelijke uh, stelling, daar moet maar, maar zeggen. Is het. Is het, is het uh... Begrijp ik er toch een beetje uit dat je zegt van nou al die spullen die ze hebben, dat moet allemaal maar. Uh, toch maar in het. Heb uh, ik mee begonnen? We dat, hebben tien, dat... jaar lang, tien jaar lang getoerd in Oost-Nederlands langs de musea met een uh, taxatieprogramma. En mochten we dus ook in die depots kijken. Mochten we ook achter de schermen kijken. Wat ja. we daar gezien hebben, ja. wat we bekeken hebben, ja. dat, is, dat is met geen pen te beschrijven. Er wordt maar enkel 8, 9 van de totale kunstcollectie tentoongesteld. Er zijn 90... heel veel mooie dingen. Staan op 90% depot. staat in die top. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus. Ja, ja, maar die, die ook, dat moet ook, want je moet ook. He, vervolgens kun je exposities... Kun je... Maar als je, als je dus, als ja. je dus uh, uh, kijkt naar het museum uh, printen, uh, kabinet, uh, waar dan bijvoorbeeld 60.000 prenten zitten, hmm. de grootste ja. collectie ter wereld. Goed, oké. Okay. Maar moet er van elke prent 16 dubbele exemplaren aanwezig zijn? Drie goede exemplaren ja, volstaat ook. Ja, maar als het uh, goed ja, lang als, als als zolang het daar is, he, ja. kan, het, kan het. Is er nog wel zeg maar zichtbaar. Kun je, wel, kun, je, kun je toch wel eruit halen? Ja, maar in de kunst... als, als, het, als het naar particulieren gaat? In de kunstwereld bestaan twee verschillende soorten verzamelaars. Je hebt de verzamelaar en de vergaarder. En als een museum begint te vergaren... en niet weet waar we ze met de spulletjes naartoe moeten... dan slaat natuurlijk het probleem toe van het opslag. En de opslagkosten zijn vaak vrij duur. Goed, uh, uh, uh, uh, uh, sp sport eerst. Uh, Rode JC, NEC, Frank Wielaert. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. En we zitten diep in de blessuretijd bij Roda JSC NEC. Het is 2-0 voor de ploeg ja. uit Kerkrade. De goal heel vroeg in de wedstrijd al. In de allereerste tellen van de wedstrijd van Malki En sindsdien loopt NEC achter de feiten aan. Heeft wel kansen gehad, maar is daar heel slordig mee omgesprongen. En heeft dus aan zichzelf te wijten dat het eigenlijk nooit lekker in de wedstrijd heeft gezeten. De late goal van Lebedinsky heeft eigenlijk dit duel beslist. En zorgt ervoor dat Roda drie hele belangrijke punten gaat pakken. Is inmiddels aan het wisselen geslagen om nog wat tijd te in die blessuretijd. Malky, de man van de vroege goal, gaat van het veld af. Moet dan ook nog zijn uh, aanvoerdersband inleveren. Dat gaat alleen maar extra tijd kosten. NEC is in de race voor de play-offs Europees voetbal. Hij gaat daar dure punten in verliezen. Rodi JC staat heel laag op de ranglijst en heeft de drie punten keihard nodig. De drie punten die ze vandaag ophalen in eigen huis tegen NEC. Ze gaan winnen. Op dit moment is het 2-0. Ja, dank Frank Wilaert. Uh, ja, uh, over ontzamelen, uh, ditmaal bij uh, Studio Itzerdaar. Uh, naast mij Richard Hessing, die een hele duidelijke mening heeft... over dat de depots ontzameld moeten worden. Dat is eigenlijk een beetje wat Nog niet. De, de kaf van de koren scheiden. Het kaf van de koren scheiden. Goed, maar ja, wat is, wat is dan het kaf wat is de koren? Hoe moet je ontzamelen? Uh, ik bezocht het Tropenmuseum in Amsterdam om uh, daarover vragen te stellen. Want in de enorme depots van het Tropenmuseum... waar 200.000 objecten liggen... en daarnaast nog wel 500.000 foto's... en wat nog niet meer... daar, um, daar werken uh, uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, depotcoördinator Fred Koster... en Daan van Dartel... die ook lid is van de Ethische Commissie... van de Stichting voor Nederlandse Volkenkundige Musea. En van Dartel had zich ook dus bezig... met vragen over hoe om te gaan... met dat uh, met het ontzamelen. Let depot in. Die duur, die duur die, die. Die mag je door, zeker weten. Ja, ja, ja. Oké, okay, dit is het depot 2. Indonesië. Oh, voor nou alleen maar in Indonesië. Indonesië. Ja, Allerlei collecties. Nou ja, je ziet al als je rondkijkt van maskers tot kralenwerk tot uh, voorouderpalen, oude beelden. Um, Potten, gebruiksmaterialen, draagmanden. van alles ligt er in, in zo'n depot. Heel veel maskers. Stellingkast, van stellingkast, van stellingkast. het gaat maar door. Nou, ik ben hier 40 jaar uh, werkzaam. Alles wat hier in het gebouw. en in het museum staat, heb ik in mijn handen gehad. Dat kan ik rustig stellen. Bij de aanvang, 40 jaar geleden hier. toen was het woord ontzamelen, dat werd nooit gebruikt. Nee, nee, nee. dat, dat bestond helemaal niet gewoon. Dat kwam alleen maar binnen. En als er iets wegging, nou, dan, dan ging het er om stukken die. Uh, Opgegeten waren door de muizen. Dat was eigenlijk de enige methode om te ontzamelen. Dus dan werd het, was het zo slecht en dan kon het niet meer gerestaureerd worden. Ja, en daar ging het echt. Uh... Wanneer viel voor het eerst het woord ontzamelen? Ja, uh, ontzamelen. Ik denk dat het zo'n 25 jaar geleden ongeveer geweest is. Dan werden er bij spreken uh, collecties, als geheel, We werden dan naar een ander museum overgeplaatst. We hebben bij spreken een Eskimo-collectie gehad. Nou, een Eskimo-collectie in een troopmuseum. Op zich is dat heel raar natuurlijk. Maar ja, dat is in, in de tijden is dat zo gegroeid. En die collectie hebben we als ware in zijn geheel overgedaan aan het museum in Den Haag. Want die hebben een, een collectie een artisch gebied. En wij, ja, wij doen daar niets mee, niet ja, mee. Het ontzamelen zelf is natuurlijk ook het probleem niet. Het is niet zo dat je als museum tegen ontzamelen bent. Maar het moet gewoon wel gebeuren volgens uh, bepaalde richtlijnen. Die uh, ook er zorg voor dragen dat die spullen goed terechtkomen. Dat ze niet verdwijnen uit het publieke domein en dat ze uh, wellicht bij een ander beter terecht kunnen... dat je er gewoon voor zorg voor draagt dat het niet verdwijnt... dat het niet naar het buitenland verdwijnt of in een privécollectie... zodat niemand er meer ooit uh, naar kan kijken of er studie uh, op kun, kan verrichten. Um, kijk, bij ons wordt volgens mij 10% tentoongesteld. Nog niet misschien. Nog niet Nog niet. 5%? 5%, 5 wordt tentoongesteld, dus er ligt 95% in het depot. Ik kan me voorstellen dat mensen dan denken, ja, wat moet je daar dan mee... Maar we hebben zoveel verschillende tentoonstellingen waaruit we iedere keer weer putten uit dat depot. En dan zitten zoveel verhalen verborgen die we nog lang niet allemaal kennen. In al die objecten die hier liggen, dat, dat vereist nog uh, misschien wel eeuwenlang onderzoek. Nou, en er gaan een heleboel spullen, ook op bruikleenbasis. Dus het, is niet zo, het ligt in het depot, het komt er nooit meer uit. We krijgen aanvragen van, de, nou, van New York tot Moskou, noem op waar het heen gaat. Even om de stellingkasten te lopen. Ja hoor, ja. Ja, mag ik vragen, vragen even, wat, wat, wat passeren we hier? Bronzen voorwerpen, echt hele oude voorwerpen. Brons? Allemaal brons. Even kijken, heel en veel jaren. Ja, vanaf ja. de eeuw. Dansmuziek en... Ja, dat heeft ja. niks met dansmuziek nee. te maken. Dit zijn een soort... Zandlopers, ceremoniële Top. voorwerpen. Dit zijn ceremoniële voorwerpen. We ook niet opgeslagen. Dit zijn dus gewoon een soort... Uh, Laten we zeggen, uh, een heel rijke Nederlander heeft een hele grote jack voor zijn duur staan, of een Rolls-Royce. Nou, in deze culturen was het zo, dus hoe belangrijker men was... hoe groter het, uh, ja, de keteltrom was, als het ware. En het heet zo vanwege de vorm, maar niet, nee, het niet heeft omdat met, je erop moet slaan. Nee, dat heeft niks met, met uh, muziek te maken. Gewoon. Is gewoon, dit zijn gewoon uh, waardeobjecten. Hoe, hmm. hoe belangrijker en hoe meer die gesisoleerd was... hoe belangrijker dus het hoofd van het dorp was. Er staan dertig op een rij hier. Oh, zeker wel, ja. Ik kan daar wel een leuk verhaaltje over vertellen... want enige jaar geleden kreeg ik een... Collega Conservator uit het museum in Frankfurt. En de man liep nogal een beetje te pochen. Van hun hadden twee keteltrommen. Nou, dat is in de collectie. En dat was toch zeer uniek, want er waren niet veel musea op de wereld die dit, dit soort keteltrommen in hun bezit hadden. Toen heb ik de man zo achteloos hier dit depot in mee laten lopen. En toen zag de man deze rij hier staan. Nou, de, ja, toen begon hij een beetje rood te worden. En ja, verder heb ik eigenlijk niets meer gehoord. Een voorbeeld, hoe het kan lopen allemaal, ja. Ja, ja. Er was eigenlijk maar één Jaguar, jullie hebben dertig Jaguars. Nee, 30, 30, 30. ja, zeker wel. Dat soort objecten ook al zijn, is het een hele rij. Je zou denken, goh, kunnen er niet een paar weg. Maar elk object aan zich vertelt een eigen uniek verhaal... over verschillende uh, relaties uh, tussen mensen en tussen uh, culturen onderling. De vraag is natuurlijk... Zijn ze allemaal zo, zo, zo eerlijk verkregen allemaal? Dat weet je ook wel van objecten natuurlijk. Dus moet je misschien niet terug? Nou, van de meeste objecten weten we toch wel hoe ze zijn verkregen. Uh, het zijn uh, hoofdzakelijk schenkingen van mensen... die in die gebieden hebben gewerkt of gewoond. Ik denk dat een groot misverstand is dat in volkenkundige musea... of beter gezegd cultuurhistorische musea zoals het Strookmuseum, dat daar allerlei uh, schatten verborgen liggen... die eigenlijk uh, daar niet hadden mogen zijn... Dat is een groot misverstand. Daar is uh, wel ooit sprake van geweest. Maar daar zijn ook sinds de laatste 20, 30 jaar allerlei acties geweest om objecten terug te bezorgen. Um, wat zou uh, je nou... Wat zou dan wel weg, wel, wel weg kunnen als je ons samen denkt? Mm, ja, dat is, heel, dat is echt bijna... Bijna kan ik geen antwoord geven. Nee, ik denk niet. dat uh, waar, welke kant je dan op moet zijn uh, objecten die verzameld zijn in de jaren 70... Landbouwobjecten uh, die echt heel veel ruimte innemen, hele grote landbouwobjecten, dan hebben we er, dan moet ik Fred even aankijken, bijvoorbeeld vijf ploegen of zo. Dan zouden er daar vier van weg ja, kunnen dat je dat er komt. één bewaart. Dus zo win je wat ruimte. Ja. Maar financieel is een ploeg. Niet interessant denk ik niet interessant. Niet anders, al te praten ja. over een paar honderd euro. Ik ja. Ja. Even, even de kast heen lopen, want ik weet dat daar een paar dingen liggen ik even over zeggen. Of een beetje schitterende maskers. Kijk, Java, Java, Oost-Javaans, dansmuziekmasker. Nou, maskers die op veilingen waarschijnlijk vele tienduizenden euro's uh, zouden doen. Hier komen we voorbij een, um, een hoofddekseltje. En ik weet toevallig dat dit zomaar een miljoen zou doen op een veiling. Een heel klein hoofddekseltje staat hier in die, uh, in, in die kast. Maar mag ik dan zomaar verkopen dan? No? Nee. nee, ook dat niet, hè? Dat, dat mag niet. niet, nee. We zijn nee. allemaal, allemaal, allemaal... Zeker niet. Uh, we, zijn gebonden. we zijn gebonden aan de regels die de stichting opgesteld heeft. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog wetten die tegenhouden dat collecties... Uh... Ja, maar we hebben de wet cultuurbezit, maar ja. die geldt alleen voor particulieren. Dus uh, wet cultuurbezit doet heel erg zijn best om uh, belangrijke particuliere collecties... niet naar het buitenland te laten vertrekken. Maar die wet is niet, die geldt niet voor museale collecties, omdat in de tijd dat die wet is gemaakt, men ervan uitging... dat, dat museale collecties nooit zouden overkomen. Nee, die waren veilig. Die waren veilig. Of, of, ja. Ja. Maar goed, uh, bezuinigingen en uh, veiligheid is een beetje wankel. Ja, momenteel. Ja. Want musea zijn op zoek naar, uh, naar, geld? Naar, naar geld. Ja, bezuinigingen. Dus je moet geld ergens vandaan halen. En dat is als museum... Even verrek te moeilijk. Ja, want jullie weten bijvoorbeeld ook niet of jullie over een paar jaar nog bestaan. Nee, nee, nee, nee wij weten vanaf ja. 2014 niet uh, wat, uh, wat de toekomst is. Maar dan denk ik niet van, oh, dan dat hoofddikseltje maar weg. Een paar miljoen krijgen ervoor en dan kun je weer even verder. Nee, ja, dat is de, de, de grens tussen ethiek en, uh, en, en je voor te bestaan. Ben je er uh, om als museum voor te bestaan... of ben je er om collecties te waarborgen en te presenteren aan het publiek? Waartoe ben je op aarde? Ja, exact. Dat is, dus, dat is dus ja, ja, ja. de vraag. En je bent niet om aarde om, om je broek op te houden. Je bent op aarde ook om. Nou, je moet uh, toch eten? En je moet toch. Je, je werkt, hoeveel mensen werken hier bijvoorbeeld? In het museum werken volgens mij 60, ongeveer 60 ja. mensen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is zeker waar. Maar je kan niet aan je basisprincipes voorbij gaan als museum. Want dan heb je wat mij betreft geen recht op de titel museum. Daan van Dartel en depo-coördinator Frits Scholten van het Museum, Veilingmeester uh, Richard Hissing heeft uh, ja, dat uh, nog wat gezegd over. Uit het publieke domein uh, raken de spullen als je ze verkoopt weg doet? Nou, uit het publieke domein. Kijk, als je ze internationaal gaat veilen, raken ze kwijt naar het buitenland toe laat je ze nationaal feiten, dan komt er bij een verzamelaar in ja. Groningen of in Limburg terecht. En vroeg of laat niet alles vindt zijn weg wel weer terug naar het museum. Want welke verzamelaar vindt het niet ijdel om zijn collectie te schenken aan het museum? Ja, ja, Maar je weet het niet zeker dat het weer wordt geschonken. Je weet niet zeker dat het, je kan ook de grens over uh, gaan, uh, echt verdwijnen. Nou, verdwijnen, verdwijnen. Kijk, kunst verdwijnt nooit en geloof uh, 85 90 van de kunstcollectie die men bezit, is geschonken aan musea's. Dus er zijn al schenkingen geweest en de rest is aankoop. En ik ik geloof, absoluut. Ik geloof absoluut, als men in Nederland het belastingstelsel... iets anders om uh, zou uh, gooien, waarbij een schenking... fiscaal aantrekkelijk wordt uh, door het particulier... dat er enorme geschenkingen komen. Alleen het budget en wat ik dus nu hoor over het probleem van de opslag... het op, uh, probleem van beheer. Uh, kijk, uh, dan heeft men op dit moment met beheer een groot probleem... en had men het afgelopen jaar met uh, verbouwen... het nieuwbouwen van musea waar 175 miljoen, 75 miljoen, 40 miljoen... alleen het in Zwolle werd bijvoorbeeld 60 miljoen euro... in de afgelopen 20 jaar besteed aan het uh, verbouwen... en het opnieuw oprichten van musea uh, besteed... waarvan de twee musea alweer failliet zijn. En dan denk ik van ja, wat, wat is dat voor een beleid? Kijk, daar zit je natuurlijk zelf ook uh, het handje op te houden... en doen alsof je... Uh, uh, Onschuld zelf ben, maar het heeft ook heel veel te maken met wanbeheer. Het Wereldmuseum in Rotterdam hè? Ja, dat speelt momenteel als ontzamelen gaat, Want de directeur Stanley Bremer, die, die niet wilde reageren in de uitzending, maar die heeft ja die heeft veel museumstof toen opwaaien. Die heeft gezegd van ja, de Afrika-collectie wil ik verkopen, zou tientallen miljoenen opbrengen. Mag nu niet van de Raad van de, Rotter van de gemeente Rotterdam. Ja. Dus het gaat niet door. Um, de, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Dus hij die, die zegt, die zegt: van nou stoot een hele collectie af. Kijk, als je een grote collectie, uh, Deel, een grote collectie. collectie hebt, en geloof ja. echt, als je alle collecties in Nederland bij elkaar op een bult gooit: alle musea-collectie. Ik denk ja. in Europa dat er geen land is wat zoveel musea bezit en wat zoveel uh, uh, oudheidskamers bezit als Nederland. En als je alles bij elkaar naast elkaar zou leggen, zou je van elk exemplaar zeker 15, 20, 30, 40 stuks hebben. Zij het niet meer. Ik hoor net vier, vijf grote landbouwmachines uit de jaren 70. Ja, natuurlijk ja, kost dat veel, geld. Ja, maar is eentje veel water en Het kost... Het het is duur om die... die ja, maar, maar het erfgoed, kijk, wie komt dan naar musea? Hoeveel mensen komen in het musea? Hoeveel mensen komen, ik, ik praat dan van het oosten van het land, van Zwolle. Uh, we hebben een grote collectie hebben we geholpen mee te werken, een, een tentoonstelling met, met moderne kunst uh, na de oorlog uh, van Stien Hilsing. Uh, tijdens de opening is men vergeten om mij uit te nodigen. Op de borrelavond, mm. hè, met de Amises en uh, de Rotary Clubs, zijn daar 400 mensen geweest. Ik mocht dan de volgende dag komen, per ongeluk, omdat ik vergeten was, en er liepen twee mensen rond. Uh, waar hebben we het over? Uh, wat wordt tentoongesteld? Wie interesseert zich ervoor? was u vergeten? Oh, dat gebeurt wel vaker dat veilingmeesters Achseling, en hè? kunsthandelaren niet uitgenodigd worden, Want het is een wereldje apart. Het gaat ook meer om elkaar te zien, uh, fotootjes te maken, kijk wie ben ik en wat doe ik, enzovoort. Kijk, ik vind het museumbeleid op dit moment, en met uitzonderingen daar gelaten, het rens Museum bijvoorbeeld, Haritupa. Maar ik bedoel, een groot aantal zijn toch over het paard getild, die zich daar zitten te beheren. En een makkelijk loontje hebben, prachtig musea waar geld in gestoken wordt. Stedelijk museum, wat nu al acht jaar dicht is. Schande. In, in, in, in, in elk land word je gebrandstapeld, maar je kan het. Ik denk van ja, wat nou, je zit eigenlijk Het zit, zit wel hoog, Tuurlijk Het zit wel hoog. Tuurlijk zit het hoog. Zit maar het we hoog. hebben toch hele mooie spullen in, in, in we, een, we, een, we hebben hard, de mooiste hard. spullen van de wereld. Ja. En de meeste dingen zijn in de 17e eeuw gemaakt, ja, ik, ik, verzameld, maar en het, enzovoort. Het, het, het voelt bijna ook als een, zeg maar als een persoonlijke rijkdom. Wij als land hebben dit allemaal. Nu hebben, wij hebben in Zwolle een tentoonstelling van Flippo's gehad. Terwijl ja. daar in de kelder staat die vol met uh, Gerard de Borst Ja, hij dat is. Enschede, de collectie van Van Heek, 17e eeuwse collectie, die... Moment, moment, moment, ja... We kunnen al doorgaan met, met voorbeelden, neem ik aan. Dit is ja, natuurlijk iets daarover aan ja. <laughs> het zamelen. Ik had het de voor van het Wereldmuseum... Uh, die de dus die Afrika-collectie die, die, die Afrika zou willen verkopen. Uh, de reacties in het museumwereld zijn niet mals. En ik vroeg een collega-directeur naar zijn mening. Karel Schampers van het uh, Frans Halsmuseum in Haarlem. Uh, hij, hij beargumenteert niets. Het is alleen maar, ik heb geld nodig... Ik verkoop een Afrika-collectie, die brengt een aantal tientallen miljoenen op... en daarmee kan ik me een, een onafhankelijkheid kopen... en ben ik niet meer afhankelijk van de gemeentelijke subsidie... want die heb ik dan niet meer nodig. Nou ja, kom, als dat modern management is. Ik denk ook dat als je uh, gaat uh, ontzamelen of afstoten... om uh, zeg maar economische of financiële redenen, dat het dan een glijdende schaal is dat een uh, gemeenteraad of een gemeentebestuur... dat die op een gegeven moment toch heel begerig gaat kijken naar zo'n collectie. En denkt van god, uh, we komen op de gemeentelijke begroting het een en ander tekort. Waarom verkopen we iets niet? Uh, want uh, dan hebben we meteen dat gat uh, gedicht. Ja, en dan is natuurlijk, uh, dan uh, is het hek van de dam. Want dan kan zo'n zo collectie natuurlijk volstrekt uitgekleed worden. En als je iets wil verkopen, om financiële redenen... Ja, dan ga je natuurlijk niet uh, je derde keus verkopen, want dat levert niks op. Dan betekent het toch dat je topstukken moet verkopen. En eh, om dan te roepen van dit is een vorm van, van modern museummanagement... waar we hier nog niet aan toe zijn... ja, ik eh, moet zeggen, dan doet eh, meneer Bremer zich voor... alsof hij zijn tijd ver vooruit is... en dat de rest van eh, het eh, Nederlandse museumland achterlijk is... en eh, zeg maar niet meer van deze tijd... en dat we allemaal nog zeg maar, in stoffige eh, kamertjes rondlopen. Eh, ja Als hij zichzelf zo neerzet als de moderne manager... Ja, dan vrees ik uh, het ergste voor het Nederlandse museumwezen als het, zeg maar, die kant op gaat. Want als voor hem modern betekent dat je alleen maar bedrijfsmatig moet denken ja, en niet meer vanuit de inhoud, ik denk dat hij dan de Mefisto van het Nederlandse museum wordt. De ziel wordt verkocht. Ja, tuurlijk. Ja, Karel Schampers, directeur van het Frans Hals aan de telefoon. Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Waarvan het Frans Hals Museum ook lid is. Ook het Wereldmuseum in Rotterdam is gewoon nog lid van de museumvereniging. Ja, zeker. Ja, dus uh, dat zijn nogal twee verschillende uh, ja, meningen. Dat denk allemaal bij u. Die allemaal wisten van de vereniging. Ja, het is een hele levendige vereniging, absoluut. Hoe kijkt de vereniging uh, aan tegen ontzamelen als vereniging? Oh, heel, uh, heel optimistisch. Uh, we hebben daar afspraken over gemaakt uh, hoe je dat doet. Uh, binnen de afspraken die we ook gemaakt hebben over hoe we uh, uh, zeg maar, uh, ethisch uh, handelen, ethisch verantwoord handelen. Dus hoe ontzamel je zonder dat je je ethiek uh, verlogent. En dat staat in een leidraad: een leidraad afstoting, museale objecten. LAMO. Ja. En. Uh, ja, die, die stelt in staat om te ontzamelen. Want dat is inderdaad wel iets wat je regelmatig toch uh, moet doen... om te voorkomen dat je depots te vol raken. Ja. Zeg, zeg, die, die, die druk hè, op het ontzamelen. Er wordt steeds ja, meer gezegd, je, je, ja, je moet dat niet verwarren met bezuinigen. Hè, met, met dingen ja. verkopen omdat je geld nodig hebt. Maar ja, die druk op musea wordt wel steeds groter. De druk op uw leden wordt steeds groter. Ja, oh, zeker. Ja. Ja, nee, maar goed. Kijk, uh, ontzamelen uh, gaat, dat, dat is onze ethische norm. Niet om het geld, maar om, uh, laten we zeggen, de waarde van de collectie. Als, uh, om, om dingen te presenteren. Dus wat wil je vertellen? Hè? Wat is je verhaal? Ja. En wat hoort daarbij? En wat hoort er misschien niet meer bij en zou je kunnen afstoten? Hè, het voorbeeld wat ik net hoorde over tropen. dat in de jaren zeventig heel erg het dagelijks leven wilde laten zien. Uh, in uh, derde wereldlanden. Nou, dan krijg je dat er vijf ploegen zijn. En misschien kun je zeggen, dat doen we niet meer op die manier. Dus met één ploeg kan het ook. Nou, dat is een soort van voortschrijdend inzicht. Ja, maar Richard Hetsink, die naast me zit, veilingmeester, die zegt van, ja, ja. Die, die ploegen, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is niet de business voor mij. Nou, nee, nee dat, daar gaat het dat, niet om. Dat weet ik niet. Ik, ik kan niet uh, <lacht> over zijn business oordelen, Maar het, het gaat dan niet om het geld. Dat probeer ik eigenlijk uh, uh, daarmee te zeggen. Ja. En als, Zodra je daar uh, de collectie, uh, zoals Schampers uh, zegt, en zoals uh, Bremer voorstelt, uh, uh, omwille van het geld... Mm -hmm. Ja dan, ja, dan kan je in principe alles eigenlijk wel op, op die manier gaan bekijken. Ja. En dan hebben we een hele waardevolle collectie. Ik hoorde dat inderdaad net uh, uw uh, studio-gast zeggen. Research, Nederland ja. heeft een hele rijke, hè, de collectie in Nederland is heel rijk en heel mooi. Ja, de vraag is of we die verzameld hebben om uh, nu in deze crisis te verkopen. Uh, zodra de crisis voorbij is, hebben we het dan niet meer. Dus dat, hè, dat is even, als je het tot het extreme doorredeneert... Uh, het principe en daar willen we willen die, die streep niet over. Nou en soms is er een discussie bij iemand die dat wel wil. Nou en dan heeft zo'n vereniging een forum en dan praat je met elkaar en dan kijk je nog eens naar je regels en dan, dan spreek je elkaar met elkaar af van gaan we zo door of gaan we veranderen. Dus dat die leidraad die gaat een beetje losser gemaakt worden, een beetje aangepast worden dat dat, dat, dat meer spulletjes mogen worden verkocht. Begrijp ik dat goed? Nou, we hebben geconstateerd dat die, uh, maar dat is een beetje technisch... dat hij uh, soms wat precies is waar dat niet nodig is. Bijvoorbeeld bij de ploegen. Dan moet je toch een heel herkomstrapport uh, presenteren van waar komt dat dan vandaan. Want je moet altijd weten als museum waar, waar je je spullen vandaan hebt. En klopt dat dat hier is, enzovoort. Uh, maar bijvoorbeeld bij een waardevol, uh, waardevolle collectie als de Afrika-collectie... of bijvoorbeeld tofstukken in die collectie... waarvan je het gevoel hebt, ja, maar dat hoort het land niet te verlaten... Uh, daar zou je juist wat preciezer moeten zijn. Met, met uw reactie, meneer Hesing? Nou, uh, het land niet moeten ver, uh, verlaten. Kijk, het museum heeft eigenlijk twee, twee lijden. In eerste instantie de uh, collectie te presenteren aan het publiek. Waarbij we op dit moment het probleem hebben van het publiek... wat uh, matig naar het musea toe wil komen. Maar uh, het museum heeft... Ik uit... weet niet waar u dat op... Ik hoorde u dat eerder zeggen... maar het bezoek uh, aan musea stijgt nog steeds. Jaar na jaar zit nu over de 20 miljoen. Dus het gaat hartstikke goed. Museumbezoek is booming. In de grote, in de grote steden wel, maar ik kom uh, helaas uit het oosten van het land. Ja. En dat, dat is juist het tegenovergestelde. Want er ja, zijn, uh, daar worden ook heel goede cijfers gehaald. Als, uh, noemde u net, inderdaad, de uh, fundatie draait hartstikke goed. Ja, maar de huizen uh, het door in een goede, uh, het, het, het, het, Er lopen ze goed weer in bij Rijksmuseum. 20. Ik weet niet precies waar u dat op baseert. Ja. Uh, er werden er werd dus, uh, in september werd er nog besloten om een aantal museum te gaan sluiten vanwege... Ja, ja. Um, ja, kijk, dit, dit, dit gaat, over, dit gaat over, over cijfers nu, maar ik begrijp ja, dat cijfers sorry. van de museumvereniging dat die, dat die, dat die, uh, aantonen dat er veel meer mensen komen, steeds maar. Ja, en dus, ja? natuurlijk is het waar dat dat niet voor ieder museum exact ja. hetzelfde is. Nee, nee dat is het punt natuurlijk. Hè? En er ja. zijn er, die gaan ook weer wat terug. Ik denk dat, En opnieuw. het ja. kan best zijn dat er ook, uh, ik bedoel, er worden ook musea gesloten in dit land, daar mm. moeten we ook uh, de ogen ja. niet voor uh, sluiten. Mm. Uh, omdat er overheden zijn die geen geld meer uh, ja. kunnen vrijmaken... of willen vrijmaken om het museum open te houden. Uh, Meneer Wijden, uh, uh, ik las als argument tegen ontzamelen op uw site... Uh, huh? marktbederf. Dus als je heel veel spulletjes naar de markt brengt... We hebben het niet alleen over ploegen, maar ook over, uh, over grotere kunstwerken... een marktbederf. Nou, het is natuurlijk, het is niet een. Uh, We zijn geen handelaren, dus of de markt bedorven wordt of niet, dat is eigenlijk ons belang niet. Maar het is wel zo dat als je denkt dat je er geld mee maakt door massaal dingen op de markt te gooien, ja. dan kom je bedrogen uit, omdat je dan in feite uh, de prijzen uh, drukt. He, dat is gewoon een elementaire economische wet. Uh, Overaanbod leidt tot prijsdaling. Juist, uh, meneer Weide, dank voor u, uh, Dank dat u bij ons was. Ja, graag gedaan. Ik ga, ik ga verder met meneer Sikhoek. Dat marktbederf, als er heel veel spulletjes op de markt komen... is dat wel goed voor u eigenlijk? Nee, dat is geen marktbederf. Kijk, er zijn museale collecties... die kunnen tippen aan elk groot museum in de wereld. Er zijn collecties bij particulieren... die dus enorm groot zijn. Zo waren er onlangs bij de collectie Forbes... 20 fabrizeeieren. Die ineen, 20 eieren. Fabergé, Fabrizee. ah, Fabergé. Die ja. geveld zouden moeten ja. gaan worden. Ja. Die zijn onder de tafel doorverkocht. En een rijke rust voor 100 miljoen. En uh, wat blijkt? Ja, erop was de marktwaarde van 5 miljoen gestegen naar 12,5 miljoen van een Russisch ei. Dus ik bedoel, dat kan de markt wel hebben. Maar daar gaat het niet zozeer om. Eh, ik zou zeggen van, het is prachtig wanneer een stuk in het museum is... maar je ziet in het buitenland, in Amerika en in Engeland ook... dat ze op gezette tijden ja. stukken veilen die van museum afkomstig zijn. Ja, wat is voor u de ideale situatie? Zou de ideale situatie zijn? De ideale situatie ja. zou zijn het plan wat Napoleon vroeger al had. Napoleon? Napoleon, okay, Napoleon ja. had in de 18e eeuw ja. namelijk een voorstelling... om ja. ergens op een centraal depot in een land de collecties onder te brengen in één groot, beschermd en beveiligd depot. En van daaruit dat depot kunnen museadirecteuren kunnen putten. En directeuren als musea worden ingedeeld in tien, uh, in tien categorieën. Top nummer 10 en slecht nummer 1. En dan krijg je dus na je categorie, mag je uitzoeken wat je voor je eigen expositie wilt hebben. Wil je graag goede spullen hebben, moet je ook bewijzen dat het een goed museum is... met goede beveiliging, met goede exposities, met goede uh, PR. Dan heb je dus alles op één plek zitten. De restaurateurs kunnen uh, door alle schilderijen bij elkaar te hebben zien... hoe bepaalde ja. schilderijen uh, onderhouden moeten worden. En je kunt als uh, organisatie kun je zien waar hebben we nu echt te veel van hebben. Het klinkt wel heel top-down, zeg ik maar zeggen. Napoleon. Nou, top-down. Misschien Napoleon had een slecht idee. Had ook een goede idee. Maar de, de, wordt in de kunstmarkt, kunsthandel, wordt wel vaker dit plan geopperd. En uh, het is dus nogmaals: als je dus alles bij elkaar hebt. dan heb je alle Nederlandse uh, breugeltjes. al je Nederlandse vangooiers heb je bij elkaar zitten. Uh, je weet wat er aangekocht moeten worden. om de collectie uit te breiden. En dan krijg je een soort uh, verdeel. Uh, systeem waar de uh, musea uit kunnen uh, uh, putten. Maar wat zie je nu? Prachtige stukken kunst... in, in uh, naar beneden gehaalde museaatjes. We zijn in een museum geweest. Daar stonden 17- en 16-eeuwse be uh, beelden tentoongesteld... met kleine hoopjes uh, houtwormen ernaast... van 5 en 6 centimeter hoog. Omdat men dus geen geld had om ze te oh ja. laten repareren. Ja. En dan kunnen de heren directeuren wel zeggen... van dat is niet zo, maar ik zou zeggen... kijk eens naar Museum Berg in uh, Sereberg... Uh, oude collectie van de textielbaron waaronder dus daar de beelden gewoon in museum en doodzonde eigenlijk. Ja. Dus dus dus eigenlijk, eigenlijk zegt u van het moet eigenlijk allemaal gecentraliseerd worden. Gecentraliseerd, dan weet ja, maar, je ook wat er is. Ja, maar het is toch heel jammer. Dat, dat je moet je moet toch ook. Dit hey, over de provincies ook even zeggen. Dus de, de kleinere plaatsen in Nederland, daar moet toch ook mooie mooie zaken. Moeten ja, maar je had je, je, je, je had de musea niet leeg. Je had gewoon de deposities zet je centraal in het land. Ja, ja, ja. Een centraal depot voor. De, ja, wel, maar de mooiste stukken gaan dan naar de grootste museum in Amsterdam en dan wordt alles uh, ja. Dat, dat de duurste ik, stukken. Dat zou ik niet zeggen. Je hebt In Ase Museum hebben ze een paar hele fanatieke jongens. Uh, waaronder, wat ik al zei, Haritupa. Ja. Die haalt uit China, haalt die daar de collectie uh, Terracotta Leger op. Brengt 360.000 bezoekers naar binnen toe in een paar maanden tijd. Kijk, dat zijn museumdirecteuren. En die zouden ook op, uh, op punt nummer 10 kunnen komen. En, en, en wat betreft die stukken die dan verkocht worden uit het. Uh, hey, verkocht worden. Dan zie je dus ook pas wat overtollig is. Ja, ja. Want ik bedoel, kijk. En, en ze zegt u maar. Ja, maar die, die, die moet toch in het land. Je moet toch niet anders. Je moet toch een soort veiligheidsklip hebben? Nee, weet ik wel. Maar kijk, je kunst moet je ook niet uh, verpieteren. En je kunst moet je ook niet wegdoen. Kijk, ik begrijp natuurlijk dat, uh, dat de nachtwacht uh, niet binnenkort. In, in, in de marktplaats moet staan met. Uh, met de uh, uh, hoogste bot. Nee, nee, nee. nee het, het, het gaat hier om. Er is zoveel kunst hmm. in het de depot. wat er eigenlijk niet in thuis wordt. waar de honderden, misschien wel duizenden hetzelfde stuks van zijn. Dan zou ik zeggen, ja, doe dat. Jawel, wat maar minder... die stukken gaan ook vaak in bruikleen naar het buitenlandse musea... Hmm. Voor die, ja. die, blijven, die blijven zichtbaar. Maar nog, ik ben laatst in het museum in Utrecht geweest. In het depot. Wat daar in het museum hangt. Wat daar, wat daar opgesteld staat. Waar daar het probleem is. Restauratieprobleem. Waar, waar schilderijen die al dertig jaar wachten op restauratie. Waar dat moet gaan kosten. Ja. Kijk, dan zou ik zeggen van ja, doe een keurs En uh, zorg dat je mooiste collecties hebt. En ruil eerst onder elkaar... Ja, dat moet sowieso, hè? Sowieso. Je om elkaar en wat dan overblijft. Dan, dat, dat hoeft moet niet. Van de lamo moet ja. het ook, van die leidraad moet dat ook. Maar ja. niet naar een ja. veilinghuis, uh, uh, commercieel veilinghuis. Organiseer zelf veilingen als museum onder elkaar. Kent u B. van der Punt? B. van der Bunt, kent u die? Ik kom niet nee. vaak buiten de deur. B. van der Bunt, in de boerderij van B. van der Bunt, in uh, Breda... daar staan meer dan 5000 flessen stokoude cognac. Oh, dus ja, ik Bell, ken de collectie, ja. ja, ja de ouds ja, ja. is een Remy Martin uit 1760... Ja. waarvan nog maar twee flessen op de wereld uh, bestaan. En waarde van zo'n fless is 150.000 euro. En er staan een paar verloren flessen... Antieke rum, whisky, maar cognac is van de bund's grote liefde. En uit die hobby ontstond het bedrijfje Old Liquors. Dat koopt en verkoopt uh, om de verzameling op pijl te houden. En nu, nu moet Van der Bund van zijn verzameling af. Hij moet ontzamelen. Hoe gaat dat? er um, daar, uh, moet ik zeggen, medewerker Jacqueline, want die houdt zelf ook van goede wijn en liqueuren. Die ging op bezoek in het heiligdom van Kornjak-verzamelaar B van der Bund. En dan moeten er B en diens rechterhand Bart Laming. Wil je nog een stokje kojak proeven voor de, voor de radio? Gaat dat wel voor de radio? Dat gaat enorm voor de radio. Maar dat vind ik wel echt ontzamelen. Dit. Gewoon opdrinken, jas. Mag ik oh, nee. zelf kiezen? 809, dat, dat had jij niet durven kiezen. Ja, Je hebt restaurants waar het is geschonken hoor. Oh, ja. echt waar? Ja. 809, dat betaal je voor een kojakje? 2000 euro. Ja, zeker weten. Santé. Santé? Oh, ik ruik hem al. Ik een centimeter van mijn neus en hij komt al op mijn neus binnen. Dan heb je een goede kojak. En daar zit ik, op een ijskoude middag met een glas in mijn handen... waarin een drupje cognac zacht heen en weer beweegt. Ik ben bij cognacverzamelaar B. van der Bunt. En omdat hij kleiner wil gaan wonen, wil hij ontzamelen. Maar ja, hoe doe je dat als je flessen je zo dierbaar als kinderen zijn geworden? We beginnen in het kantoor, samen met B.'s rechterhand Bart Laming. Aan de muur foto's van beduimelde flessen voor op het internet. En terwijl van der Bunt zijn verzameling wil verkopen... Blijft die kopen? In december nog, in Londen. Zes flessen cognac uit 1789 voor 27.000 euro per stuk. Per stuk, ja? Verzamelen is een werkwoord. Uh, en dat betekent dat je ook de waarde van je verzameling moet onderhouden. Denk maar aan je eigen woning. Als de buurman een woning verkoopt voor minder geld, dan ben je niet blij. Nou, als er een fles verkocht wordt die jij ook hebt voor minder geld, dan ben je niet blij. Dus dan ga je mee bieden op de veiling. Oké, okay, dus je eigenlijk manipuleer je de waarde van je eigen verzameling daardoor? Je onderhoudt de waarde van je eigen verzameling. Ja. Oké, okay, maar we staan nog even in het kantoortje. We staan het, voort, voort, voortportaal, het voortportaal van de hemel. We staan voor een bord met wat uh, plaatjes erop. Even kijken hoor. 60.000 pond. Hé? Dat ziet er gewoon niet uit. Het is dus een, een stoffige fles met een, een ja. absoluut een niet ontworpen etiketje. Maar in een kelder is toch alles stoffig? Dat geeft een fles cachet. Maar je dat moet hem dus cachet. nooit afstoffen? Nee, natuurlijk niet. Nee, zeg, dat, is, dat, dat is cultuurbarbarisme. Zeg. Stof op een fles maakt onderdeel uit van haar leeftijd. Is een fles vrouwelijk? Ja, u zegt Snel zo van onstaan. haar leven. Ja, ja, ja, ja. Misschien wel omdat je, omdat je een vrouw wat met wat meer respect en tederheid uh, tegemoet reed dan een, dan een man. Ja, misschien dat ik daarom het woord haar gebruik. Ja. Door een dik pak sneeuw lopen we naar de enorme boerderij waar B met zijn vrouw woont. In de voormalige koeienstal is een koele ruimte met aan de wand genummerde spelonkjes met daarin tientallen flessen. Rechtop, want Kojak mag de kult niet raken allemaal gechipt en genummerd en in de computer kan bij precies zien wanneer, waar en voor hoeveel hij de fles heeft gekocht. Ik wist altijd wel van ja, ja als ik, ik, ik koop iets voor 100, dat brengt altijd weer eens een keertje 150 oh. of 200 op, maar dat het zo absurd hoog zou zijn, dat, dat durf ik niet eens van te dromen. Wat kost top. dit flesje dan? Dit is een flesje dat brengt altijd op uh, 20. 22.000 euro. Je pakt hem gewoon beet? Ja, moet ik Het is Een, een heel mooi vormgegeven flesje. Het oh, ziet er een beetje uit als een reddingsboei of zo. <lacht> oh, oh. <lacht> het is baccarat kristal. Oh, dus, ja, oké. Okay. Oh jee, flesje alleen is al waard 500. Inmiddels heeft B van de Bund meer dan 5000 flessen. De geschatte waarde van de verzameling? Ja, <kijt> we hebben nu een verkoopwaarde van 12 miljoen euro. Ja, dat is een hoop geld, ja. Elke fles is, is tig keer in mijn handen geweest. Er zijn flessen van mijn vader bij, van mijn grootvader bij. Die bij dronken dus ook al? Nee, die dronken. Ja. Die hadden niks met verzamelen, het woord bestond niet. nee Verzamelen was niet voor, voor mensen en zo. In 1978 was mijn vader, we woonden in Amerika, toen kwam mijn vader. Hij zegt, uh, ik uh, ben gestopt met drinken. Nou, dat is niks nieuws, want dat heeft hij al 83.000 keer gedaan. Dus als ja, maar nu is het definitief, want ik mag niet meer drinken. Hij zegt: en Ik heb nog een 50, 60 flessen thuis staan. Hij zegt: Die geef ik maar aan jou, want uh, jij doet er tenminste iets mee. En de rest zuip ze toch maar op. Zo zei hij dat. En toen had ik opeens wel een paar honderd flessen. Maar nu hè, want u wil hem verkopen, de liefste verzameling in één keer. Wat doet dat met u? Dat doet best een. Ja, pijn is een wat al te sentimenteel woord. Maar uh, het gaat maar maar hard. Meer dan dat zelfs. Ja. En wat is uw ultieme nachtmerrie? Als het gaat om deze dierbare flessen. Het gebruiken, de, de mensen die het kopen. Oh, die maken zo'n fles open. Je drinkt iets op wat nooit meer terug kan komen. Er komt nooit meer terug. Een fles uit, uit 1789 komen er, kom er nooit meer bij. Gaat er alleen maar van af. Het commercieel is interessant. Hoe meer ze drinken, hoe duurder. Hoe, hoe meer mijn flessen op gaan brengen, hoe zeldzamer ze worden. Maar blijf blijft toch pijn. Dat, dat moet je niet opdrinken. Je... We begonnen februari vorig, uh, jaar. vorig jaar eigenlijk pas... Met, met het idee wereldkundig te maken. Om, uh, om het te verkopen? Ja. Of uh, uh, tot februari vorig jaar, als je B van de Bunt intoetsde op het internet... kwam je wijn niet tegen. En als je me nu intoetst, uh, 100, 200, 300.000 keer. Ja. Uh, iedereen... Er bovenop want het schijnt iets heel bijzonders te zijn wat ik heb. Ja, dat Daarbij is ook wel de ja. lol, denk ik, hè. Die je er nu van beleeft om, om, om het dan te verkopen of het ergens onder te brengen. Want hoe gaat het, het dan. Ja, aan het einde van een verzamelaarsleven, ja, dan, dan zegt, zeggen de naambestaanden tegen de veilingmeester, doe je best. Ja, verkoop het. En de Belastingdienst die zegt: uh, kom ja. maar op. En, en nu doe ik het zelf. Dus eigenlijk ben ik nu zelf mijn testamentair executeur. <laughs> Ja. In Londen hebben Bart en B contact gekregen met een jonge, steenrijke Russische bankier die interesse heeft. Uh, we zijn dus in onderhandeling met, uh, met een Russische belegger. En met de verzameling van 12 miljoen als bedrijfskapitaal en B van de Bunt voorlopig als deskundig adviseur... kan Old Liquors zo professioneel worden. En als, het, als de plannen met die Russen doorgaan, dan, uh, dan verdwijnt de hele verzameling naar Londen. En wordt van daaruit een, een nieuwe Old Liquors... Uh, opgezet. Dus dat zou ik het liefste doen. Ik zou het geeft liefst rust. doen. He? Die, gedachte, die gedachte geeft hem rust. Ja, ja. Dan, blijf erbij, dan blijf ik erbij betrokken. Ja. Ja, en je, hebt, je hebt een aantal jonge Russen in Londen. en Die hebben wel het geld. Maar ja, die hebben nog niet helemaal uh, de rebelse streken uh, verloren. en ja. Uh, ja, Die kunnen zich veel veroorloven. Ook, ook, ook de gesprekken die we nu voeren met de uh, Russen. Uh, daar wordt ook gezegd van nou ja, we kopen het liefst twee. Dan drinken we er één op en één die houden we om naar te kijken. Maar dan weten we in ieder geval hoe die smaakt. Savouré, zeggen de Fransen. Kojak drink je ook die nuttigje. Nipje. Beetje zuurstof naar binnen halen. Laten oxideren. Dan loopt het langs je tong. ja. En je blijft met je tong langs je gehemel te gaan. Terug naar het slokje cognac van 200 jaar oud. En dat laat je vermengen met het, met het mondspeeksel. Voor de duidelijkheid, dit is een fles die B van de Bund niet zelf open heeft getrokken. Wat je, wat je doorslikt bij kwijt. kwijt. Heeft hem half vol gekocht. En op een gegeven moment verdwijnt. Verdwijnt het. Een hemelse zachtheid. Dat is wat het is. Goddelijk. En deze fles staat al meer dan 20 jaar open... De smaak die er niet, mee die bestaat dus. niet meer. Die, die bestaat niet meer. Die drui bestaat ook niet meer. De beste kojakhuizen kunnen deze smaak niet meer namen. Nee, nee, nee, nee. Een heel glas kojak. nee, dat gaat niet goed bij mij. Maar ik vind dat heel erg lekker. Ja, ik kan alleen niet tegen. wat gebeurt er dan? dan ik Dronken. <laughs> ja, maar wat terug zingen en een een half uur later, dan val ik slaap. Ja, ja, ja. Dus, Mijn vader dus, had tegenovergesteld, hoor. Ik begrijp ook wel dat ze een rustige fles openmaakt en zegt... Kom, dat dan heb ik hem wel geproefd. Alleen het is toch zonde. Komt nooit meer terug. Dit is nou cognac. Dank okay. ja. Ja, Als die konjak verkocht wordt, die gaat de grens over. Die... Uh... Die is kwijt, die, is die zijn we kwijt. Ja, waar, waar, waar zou je er naartoe gaan? Wat, die wat gaat, denkt u, uh, niet, Die gaat uh, als geschenk naar Rusland toe voor uh, bepaalde opdrachten... voor bepaalde relatiegeschenken. Poetin zal waarschijnlijk een flesje op zijn tafel krijgen van twee ton. En een, uh, dat is heel normaal, de geïnsie-cultuur. Is niet anders. Oh. Dat, dat, dat, dat, daar moet dat, je bekend mee. Wij uh, De laatste tijd zijn in Europa enorm veel wapens verkocht. En vooral uh, ja. wapens uit uh, uh, Oost-Azië, uh, ja. Zuid, uh, Zuidoost-Europa enzovoort. Die werden vooral verkocht als geschenk, uh, staatsgeschenk enzovoort. Om orders binnen te slepen. Zeg maar verkapte, uh, verkapte steekpenningen. Ja, dus die mooie spullen die in het depot staan. die misschien dan de grenzen over zouden gaan. Mm, Komen, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat, dat wat verkocht zal worden uit de depot... er wel mee, uh, mee zal vallen. Het zal ja. allemaal weer een sessie aflopen. Ik ja. denk dat ze een beter een, een betere belastingstelsel moet, uh, moeten maken... Voor, uh, voor schenkingen enzovoort. Dan uh, loopt het museum vanzelf alweer vol. Dank Richard Hessink uh, voor de wezigheid hier. Iets over ontzamelen. Rest mij nog om te wijzen op Studio Ietserda's grote verhalenwedstrijd. Je kunt nog tot 1, januari, eh, pardon, 1 februari uw vertelde verhaal opsturen. Let wel, verteld. Naar studio.vpro.nl opsturen. 6 minuten op band Op zijn hoogst. Dag. Hallo, beste mensen. Mijn naam is Tom de Ridder van MKB Brandstof. Wist u dat u Fiscus fijne prijzen kunt winnen... bij Studio Itselda's grote verhalenwedstrijd? Kom mensen, wacht niet langer en doe mee. Tot 1 februari heeft u alle tijd. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. 59 nieuwe Kamerleden hebben hun weg gevonden naar het Binnenhof...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 En ik ben Cornelis, werk in Drachten en ben het vijfde aanspreekpunt... voor ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Zoals wie? Binnen dan af 40 collega's door heel Nederland. Voor service en advies en maat kunnen we u ook bij u terug in de foto van winkel. Kies Jean-Paul of Cornelis of een van de andere zakelijke specialisten in de foto van winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op Vodafone.nl slash specialisten. Power to you, Vodafone. 55 plus en werkeloos. Wat is uw verhaal? Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing?